1 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. In Egypte zijn drie oud-ministers opgepakt... die onderdeel waren van het regime van voormalig president Mubarak. Het Egyptische Openbaar Ministerie verdenkt de drie... van verduistering en machtsmisbruik. Een van de opgepakte verdachten is de oud-minister van Binnenlandse Zaken... die twaalf jaar aan de macht was. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het dodelijke optreden... van de oproerpolitie tijdens de protesten tegen het regime. Alle drie de oud-ministers zeggen dat ze onschuldig zijn. De komende dag houden tegenstanders van het oude bewind in Cairo een manifestatie... die ze de overwinningsmars hebben gedoopt. Het is dan exact een week geleden dat Mubarak aftrad. De oppositie in de Tweede Kamer voelt zich geschoffeerd door premier Rutte. Die weigerde vanavond aanwezig te zijn bij een spoeddebat... over de bezuiniging op het passend onderwijs. De voltallige oppositie wilde dat Rutte naar de Kamer zou komen. Maar die zei dat de minister van Onderwijs het prima zelf af kan. SP-leider Roemer verweet Rutte arrogantie en fractieleider Rauwvoet van de ChristenUnie vindt dat Rutte lelijk door de mand is gevallen. In het debat gaf minister Van Bijsterveld geen krimp. Ze hield vast aan de bezuiniging van 300 miljoen euro op de extra hulp voor leerlingen met problemen. Baghdad eist van de Verenigde Staten een miljard dollar aan herstelbetalingen. Volgens het stadsbestuur is de VS verantwoordelijk voor de schade... die is toegebracht tijdens de oorlog in Irak. Behalve een miljard dollar wil Bagdad ook excuses. In een aanklacht tegen het Amerikaanse leger staat dat het leger de stad heeft ontsierd... door het bouwen van muren ter bescherming tegen opstandelingen. Amerika heeft nog niet gereageerd op de eis van Bagdad. In de Europa League heeft PSV het uitduel tegen het Franse Liel met 2-2 gelijk gespeeld... Bij Rus stond het nog 2-0 voor Liel. Maar in de laatste 10 minuten scoorden Bauma en Toyvonen voor PSV. Ajax won in Brussel met 3-0 van Anderlecht. Volgende week zijn de returnwedstrijden. Dan het weer. Vannacht overal lichte vorst. Overdag vooral in het noorden en oosten bewolkt. Elders is het zonnig. Het wordt 2 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Kielijn Plag. Welkom bij het tweede uur van Casa Luna. Het vorige uur, voor één uur, heb ik met Kim Putters zitten bedenken... hoe we de zorg nou beter kunnen organiseren. En Kim Putters zit in de Senaat voor de PvdA. Hij is hoogleraar, allemaal gericht op de gezondheidszorg... en hij is gemeenteraadslid in Harlingsveld-Giessendam. Eigenlijk hadden we de oplossing al verzonnen. Het was mooi geweest als u het gesprek heeft kunnen horen. Is dat nou niet het geval, dan moet u vooral even naar onze site gaan... casaluna.ncrv.nl. Want via de podcast kunt u de gesprekken terugluisteren. En als u ook wilt weten wie de komende dagen te gast zijn... dan moet u zich even aanmelden voor de nieuwsbrief. En dat kan ook allemaal via onze site. Dus casaluna.ncrv.nl. We weten natuurlijk dat we de komende jaren met z'n allen... Alleen maar meer en meer zorg nodig hebben. En dat het hartstikke duur wordt. Dus daarom ging het er ook over van ja, hoe hou je het nou betaalbaar. Maar... Je kunt het ook omdraaien. We kunnen ons namelijk ook afvragen wat je nou moet doen om gezond te blijven. Dus juist om weg te blijven uit de wachtkamer van de huisarts. En weg te blijven uit het ziekenhuis. Nou, die vraag wil ik aan u stellen. Wat doet u om gezond te blijven? 0800-1121 is het telefoonnummer. Dus 0800-1121. Mailen kan naar kazaluna.ncrv.nl. Dus kazaluna.ncrv.nl. En twitteren, doe dat ook vooral, is hashtag kazaluna. En Dat is leuk, want Kim Putters, dus degene die te gast was vorig uur, die twittert zelf ook aardig fanatiek. Dus kijken of we hem uh, kunnen overtreffen. Hashtag Casaluna. Neemt u bijvoorbeeld elke dag een handje vol aspirines of uh, vitamines? Blijft u gezond dankzij dat ene glas rode wijn... wat u per se elke dag drinkt? Doet u net als mijn schoonmoeder een aantal keer de zonne goed? He, dat is yoga, daar blijf je ook heel fit en lenig van. Laat het dan even weten. Uh, kleine ongemakken, die zijn er natuurlijk ook genoeg. Nou, dan heb je natuurlijk de Enkhuizer Almanak, die volgens mij in ieder huishouden niet mag ontbreken. Maar je hebt ook van die grootmoeders wondermiddeltjes: ik weet uh, berkenblad thee, een cranberry sap, dat helpt tegen een blaasontsteking. Uh, als je in je vingers hebt gesneden, dat heb ik vanavond van een collega gehoord en het bloedt flink, dan kun je gekneusd lindenblad. Uh, op de wond leggen om het bloeden te stelpen. Zie je allemaal hele handige dingen om gewoon weg te blijven van die EHBO... en weg te blijven van het ziekenhuis. U weet vast nog veel meer middeltjes en trucjes. Bellen dus 0800-1121, twitteren naar hashtag Casaluna... of mailen casaluna at Inside the bottle. De dollar. Wat al getwitterd was ook door B. Klaassen. Die kennelijk blij is om dat uh, nummer te horen. De vraag vannacht is: uh, wat doet u nou om gezond te blijven? Dus om weg te blijven bij de huisarts, bij de fysiotherapeuten. En natuurlijk vooral ook uh, uit het ziekenhuis en de EHBO. 0800 1121 is het telefoonnummer. Uh, Eline die twittert al: van, Nou, dat is heel uh, logisch. Ik blijf gezond door elke nacht naar Casaluna te luisteren. Met een kopje rooibos of een glas cerise. Nou, Eileen, je wil niet weten wat ik naast mij heb staan. Een bekertje rooibosthee. En inderdaad, het houdt je hartstikke gezond. Twitter ik al dus naar hashtag Casaluna. Mevrouw Roelofs heeft gebeld. nacht, mevrouw Roelofs. Goeienacht. Nou, dat, uh, dat beam ik meteen, die rooibosthee. Hou vol. Ja, hè? En als je verkouden bent, doe er gelijk een geperst citroentje in. Oh, dan wordt het iets zuurder. Maar... Nee, de vitamines komen er dan in. En uh, vooral uh, vind ik het belangrijk om te melden... dat we terug moeten naar de ouderwetse levertraan als de R in de maand is. Oh, echt waar? Ja, echt, want het is buitengewoon goed voor je gewichten, buitengewoon goed voor de weerstand... Uh, het is ook nog tegen botontkalking. En uh, uh, vooral de vitamine D3. Die is uh, goed uh, in een griepperiode. En uh, als je daar dan ook nog vitamine C bij gebruikt. Eginafors. Eginafors, ja, ja. En de sambucol, de, de vlierbes, die buitengewoon geschikt is daarvoor. En neem vooral zo min mogelijk het liefst helemaal niks... Uh, aan anti-koortsmiddelen. Uh, want een, en paracetamol en zo. Niks doen. Helemaal niks. Kinderen met koorts niet gelijk paracetamol geven. We moeten dankbaar zijn voor het fenomeen koorts, want dat is juist wat uh, zijn best doet om ons immuunsysteem op alle manieren. Uh, uh, te ondersteunen, die koorts, dat is een middel waarvoor je reuze dankbaar moet zijn. Dat is de eigen afweer van het lichaam die aan de gang gaat... door de verhoging ja. van de temperaturen om de ontstekingsproducten uit te werken. Maar ja, en het de... is natuurlijk ook weer zo dat mensen het soms erg druk hebben... en per se naar die ene ja, afspraak moeten. Ja, maar kijk, daar is... Alles op gericht. Ook alle vaccinaties zijn erop gericht dat we niet meer ziek kunnen worden. Ja. Want dan worden we aan het arbeid, worden moeders uh, worden aan het arbeidsproces onttrokken. want kinderen mogen als ze ziek zijn, niet meer naar de crash. Nou, je ziet wat er van komt van al die vaccinaties. Nu krijgen jongens op de universiteitscampus massaal de bof. En dan zegt dokter Coutinho: het middel tegen de bof, de vaccinatie niet meer, niet ja, meer ja, dat zo is goed waar. te helpen. Die heeft. Helemaal niet geholpen, want het is al jaren bekend... bij mensen die daar uh, uh, onderzoek naar gedaan hebben... dat uh, de eigen immunisatie op alle fronten het beste is. En maar dat we... wilt u dan zeggen, mevrouw of dat we helemaal niet meer de kinderen moeten inenten? Uh, dat is aan iedereen om dat in eigen geweten uit te maken. Maar er zijn via de stichting Kritisch Prikken... Uh, uh, prachtige boeken verschenen, onder andere vaccinaties doorgeprikt... Francisca buis, waarin iedereen zich op de hoogte kan stellen van de grote gevaren van ja. de vaccinaties. Maar goed, er Als je dan... ziet dat een gezond kind een centimeter dik uh, pakket krijgt met vaccinaties, of het nou twee maanden te vroeg geboren is, doet er niet toe. Mm -hmm. Allemaal maar afwerken en het barst van de kwik, uh, wat allemaal neuroschade kan geven. Ik ben een... U bent duidelijk een, een, tegen een het. Ik uh... eigenlijk een antropo antroposoop. Ja. Ik hou van de natuurlijke afweer stimuleren. En daar is nog niemand slechter van geworden. Nee, maar goed, ik weet dat er inderdaad genoeg discussies ook met die, uh, over de vereniging uh, Kritisch Prikken. Dat er ook weer genoeg mensen zijn die dat weer weerspreken. Maar laten we die discussie niet gaan, nee, uh, gaan ga voeren. Niet nee, precies. Maar ik vind het wel erg belangrijk om de eigen immunisatie. Ja. Uh, uh, uh, op te krikken. Omdat we allemaal zo afhankelijk zijn geworden van uh, middeltjes. Uh, een kind met oorpijn, nou die zet je in een bak met warm water. Dan leidt dat de druk van het hoofd af. En ze uh, zet hem wat rechterop in bed, uh, leggen wat rechterop in bed. En uh, dan kan die heel goed een oorontsteking verwerken. Nee. Met, uh, met flink drinken en dat soort dingen. We zijn weer en, heel wat wijzer geworden. Die levertraan die. Uh, uh, ik denk dat mijn moeder die zal nu. In bed liggen inmiddels. Maar die verafschuwde dat vroeger. Dat weet ik nog wel. Maar ze is nog wel gezond. Dus nou, wie weet. Nou uh, laten we allemaal. Want levertran uh, in de loop der jaren verandert je smaak ook weer. En ik geloof dat je op het ogenblik de echte lovitran niet meer uh, kunt verkrijgen. Dat is pas iets van een paar maanden. Uh, maar de, in elk geval de vitamine D capsules. Die zijn die nog overal te koop. Okay. En dat is werkelijk een geweldig middel voor je weerstand. Goed, en uh, flink uitzieken, dat is toch nog altijd uh, uh, de, de basis. Dat is niet alternatief. Zo is het begonnen. Zo hoort het. Oké, okay, mevrouw Oerlofs. Dank dus u wel ik voor alle tips. De ik blijf luisteren. Goed zo. Bedankt hoor. Ja. <laughs> Dag. Dag. 0800-1121, als u ook uh, tips heeft over hoe we nou gezond blijven. Hoe we zorgen dat we weg blijven van het ziekenhuis en van de huisarts... om er ook zo voor te zorgen dat, dat die zorg gewoon minder belast gaat worden. Dat zou natuurlijk het meest ideale zijn. Meneer Pompen, goedenacht. Goedemorgen. Goedemorgen, vanwege, mag ook, wat u wil. Ja. Uh, ik, ik hoorde u beginnen over, uh, over aspirintjes. Ik heb, uh, ik heb ontzettend veel van die rommel geslikt. Ja? En, uh, uh, en dat deed ik omdat ik uh, uh, last had van hoofdpijn. Uh, ik, ik ja, ik denk stresshoofdpijn een beetje, mm. een migraineachtige hoofdpijn, echt heel erg. En uh, ik ben heel, uh, nou moet ik denken, ik denk in oktober, november vorig jaar ben ik bij iemand geweest en die heeft acupressuur bij mij gedaan. Wat is daar anders aan dan een acupunctuur? Um, nou, acupunctuur is met naalden ja? en acupressuur is met... Ja, hij, hij deed dat met, met, met uh, wat houtjes en met, met zijn vingers en met zijn knokkels. En uh, ik heb geen hoofdpijn meer. Nou. nou, je wil niet weten hoe fijn dat is. Ja, dat geloof ik best. Ik vind hoofdpijn altijd zo. Dat, dat Het is beheerst alles, hè? Het is echt ja. heel erg en ja. ik weet dat er mensen zijn die hebben hoofdpijn die dan zo ziek daarvan worden dat ze overgeven uh, uh, en echt, echt heel erg en uh, ik had van die, van die uh, linker pilletjes zeg maar, uh, van die, van die uh, kleine roze pilletjes en, dan, uh, en die slikte je dan en dan ging gewoon het hele licht uit bij je. En, uh, het, het vervelende daarvan is dat uh, je omgeving daar natuurlijk ook heel veel last van heeft. Want uh, je werkgever heeft er last van. Ja. Ik ben werkzaam in het openbaar vervoer. Nou, uh, uh, dan hoef ik je wel niet te vertellen dat je, je kan dan niet rijden. Want ik ben niet geconcentreerd. Nee. Je rijdt met, met veel mensen in je wagen. En, uh, en dus, uh, dus kun, je, kun je niet ja. rijden. En je neemt natuurlijk niet de oorzaak weg. Nee, inderdaad. En, uh, en nu, uh, nu, nu, nu heb ik dus iemand gevonden die mij daarmee geholpen heeft. Ja. En ik ben daar zo blij mee. En, en uh, zegt die behandelaar dat het overal voor werkt? Nou, ik, ik weet, uh, ik, uh, ik, ik heb inmiddels behoorlijk wat mensen naar die man toegestuurd, maar ik weet wel. Hij zegt ook, uh, je moet eigenlijk niks mankeren en dan kan ik je helpen. Dus bijvoorbeeld in mijn geval, uh, uh, uh, zeg maar uh, met je nek en, en, en dat, al, al, al dat soort dingen. Want daar, daar, daar komt die spanningshoofdpijn vandaan. Uh, dan, dan trekt het uh, van onder je schouders uh, je nek in en dan omhoog je hoofd in. En uh, uh, als, je, als je daar eigenlijk niks mankeert, ja dan kan die je helpen. Ja, oké. Okay. Nou, kijk eens aan. Dus voor, voor de liefhebbers, in, de meneer zit in de omgeving Rotterdam. En dan uh, via jullie kan hij dan weer bij mij terug. <laughs> oké. <Okay. laughs> niet niet je... omdat, omdat ik die man wil of wat, also, maar ik ben gewoon blij er mee. ik Je bent er blij mee, je hebt er geen last meer van gehad. Ja, Nou, helemaal goed. Ja. Dankjewel. En bent. hopen dat het wegblijft. Ja, ik ook. Ja, oké. Okay. Ja, Fijne nachten. Dag hoor. Oké, okay, dag. Even kijken hoor. We hebben nog een tweet binnengekregen van Jackie. Die uh, twittert tegen hoge bloeddruk een middeltje. Eén gedroogde abrikoos een nacht. Uh, ik neem aan dat het staat uh, weken in water of wellen in water. En op de nuchtere maag opeten en het sap daarna opdrinken. Nou. Kijk eens aan als dat helpt. dat is echt zo'n grootmoeders wondermiddeltje. Als het inderdaad werkt. Uh, en zo zijn er vast nog heel erg veel die uh, ons gezond kunnen houden. Naast de levertraan die al genoemd is. En uh, de cranberry sap tegen blaasontsteking En de rooibosthee die je sowieso in algemene zin uh, gezond houdt. U kunt uh, twitteren: hashtag Casaluna. Mailen naar casaluna.nchrv.nl. Of gewoon bellen 0800 1121. Mevrouw van Baarle, goeienacht. Goeienacht. Morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Oké, okay, <laughs> ik stap bij deze op de morgen over. <laughs> ja, ik stap er op de morgen over. Dat is goed. Ja. Wat heeft u voor wondermiddeltje nou, in ja. de aanbieding? die meneer, die hebt het nou naar, naar zo'n dokter toe en dat kost allemaal geld. En als hij daar van zijn hoofdpijn af wil, dan moet hij een ui doorsnijden, uiringen om zijn oren hangen en even een doekje eromheen. Nee, nu maakt u een grapje. Nee, dat is niet waar. Uiringen om je oren heen hangen? Ja. Echt waar? Ja. Ik zou je vertellen, ik had een zaak. Ik zou met een vrouw naar een keukenfabriek toe om een keuken uit te zoeken. Toen kwam de zoon die zegt: Mama kan niet, want ze heeft zo'n hoofdpijn. Ik zeg uiveringen om de oren. Ik kreeg de volgende dag een boeket met bloemen van hier tot gint. Want echt ze was er hoofdpijn kwijt. Nou, ik had een hele oude vader die liep altijd met een rode koolblad in zijn pet, maar heb nooit geen hoofdpijn gehad. Is dat echt zo? Nou, dat is o, echt zo. Ik leg geen leugens te vertellen. Nee, Nee, nee, nee. Ik, maar ik, het zijn allemaal nieuwe trucjes. Nee, ja, moet je luisteren. Ik ben 82 en ik had een oude vader en moeder. En mijn moeder die was vroeger baker en die had allemaal van die, van die, van die dingetjes. Ja, ja. En, en doet u dat zelf ook nog wel als dus u hoofdpijn heeft? Dat zelf ook nog wel. En loopt u ook wel eens met een rode koorblad op uw hoofd? Nee, dat, dat doe ik niet. Oh, dat niet, Hij heeft dat, ook niet vaak hoofdpijn. Nee, maar ze bellen me zelfs op van uit Apeldoorn vandaan van... Uh, tante jo, uh, ik heb er hier een en die heeft een splinter bij de nagel... een houtsplinter en die, dat, dat wordt een omloop. Ik zeg, oh, even een plakje ongezouten spek. Dat doe je dan om je vinger heen? Dat doe je om je vinger heen en je, je vinger begint te kloppen. En de, de houtsplinter die naast je nagel zit. En die zit in spek. Echt? toch <lacht> ja. ja, Hoe kan dat op. dan? Weet u hoe dat kan? Waarom dat, hoe dat ja. werkt? De, dat spek, dat trekt hem eruit. Ja? Uh, ik had een... een ik, ik woon in Friesland. Ik had een, een buurman en die had een omloop. Nou die, die dokter die wilde hem nog niet doorprikken. Want hij was nog niet rijp. Ik heb een weegbree uit de tuin gehad. Ik heb de nerven platgedrukt. gedrukt. Ik heb hem schoongewassen in regenwater. Ik heb hem om zijn vinger gedaan. Ah, oh, zit hij. Oh, hij, zit, hij begint te kloppen. Ik zeg, ja, dat moet eventjes. Hij ging de volgende morgen naar de dokter toe. De dokter zei, je mag niet, Wat heb jij gedaan? Nou, hij zegt, de buurvrouw die heeft er een weegbree op gedaan. Hij zegt, ja, de natuur geneest alles. Ja, kijk maar de omloop was wel weg. Maar wat is, wat is een omloop? Een omloop, nou als je dus, je hebt wel eens zo'n zo een hard nageltje aan de zijkant van je van je nagel. Ja. En dat trek je dan weg. En als er dan vuiling komt, dan wil het een omloop worden. Oh, op die manier. Dan gaat het om je nagel, gaat het zweren. Dat ja. noemen ze een omloop. Ja, ja. ja. Nou, dat zijn gewoon huispuinen en keukenmiddeltjes. We gingen op vakantie, mijn moeder was net overleden. We gingen met mijn zuster naar, met mijn vader naar Oostenrijk toe. En toen was ik, noem man en paard, meneer Niesten, die zegt: oh, Hij zegt, Job, hij zegt: Ik heb pijn in mijn nek. Ik zeg: Wat heb je dan? Ik zeg: Jongen, dat is een, een oog. Die had een steenbuis in zijn nek. Mm. We gingen eten ergens in Duitsland. Toen ben ik die berg in gegaan. Ik heb brandnetels gezocht. Yeah. Ik heb brandnetels door zijn sla. Want je krijgt altijd wat rauwe sla. Heb ik door ze eten gegooid. Twee dagen daarna waren ze steenpuis weg. Kijk, nou ik heb hier een waarkruidenvrouwtje aan de telefoon volgens mij. Oh, ik kind, ik weet er zoveel. Ja, dat geloof ik best, mevrouw van je kunt zo nog een uur doorgaan volgens mij. Ik kan mij. nog wel een uur doorgaan. Ja, nou mochten er nog vragen zijn, dan bellen we u wel even terug. Ik <laughs> maar ga maar niet geen pillen slikken. En ga maar niet naar daar zo'n kraken. En, naar zo en, en met, met manicure of pedicure. Of Allemaal niet nodig. Met, en ga maar mooi de natuur. Dat geneest alles. Maar die, uien, die uieringen, dat moet niet degene zijn die naast je in bed ligt te slapen dan. Dat lijkt me toch wel een beetje stinken. Ja, mijn meisje moet je luisteren, ik doe het heen en je doet er even een theedoek of een sjaaltje omheen. Is ook zo, en de volgende dag was je even je haar is er niks meer aan de hand? En dan is er niks meer aan de hand. Toen kwam, kwam bij mij kwam er een, een mevrouwtje ogen druppelen, dat mis had een borst op op ik zeg, James, wat heb je met je haar? overgezet? Oh, ik heb zo'n droog haar. Ik zeg, één keer in de zes weken. Ik zeg, je haar was in de olijfolie zetten. Een doek eromheen. Even lekker laten bloeien. Ik zeg, je was er nou. Ze kwam, na drie weken kwam ze terug. Met een grote bos bloemen weer, of niet? Ja, eerlijk waar. <laughs> nou, ze zegt, mijn haar is zo opgeknapt. Nou, ik vind het fantastisch. Bedankt voor alle tips. Ik eh, graag gedaan. En, uh, ik blijf luisteren. Ja, prima. Ik ben benieuwd wat er nog meer gaat komen. Ja, als je nog meer wil weten, ik weet er nog veel meer. <laughs> Bedankt voor nu dan in ieder geval, mevrouw ja. Van Baarle. Kiespijn eventjes in een kruidnagel erin steken. Waarbij? Een kiespijn. Oh, bij kiespijn. Ja, die ken ik. Kruidnagel oh. erin. Ja. Juist. ja Dat is een bekende. En als je last hebt van dieren, gooi met een beetje uh, <laughs> zuiveringszout of bakpoeier. Op het nierenist. We krijgen al die nieren weg. Ja, die... Ik zei eruit, want uh, ik begin zwart te worden. Met u anders uh, u praat gewoon door, maar we halen u al gewoon van de zender af hoor. Ja. <laughs> ik ga aan de volgende vragen, wat hij voor tips heeft. Bedankt. Ja, hoi, hoi. En een fijne dag mevrouw van Balen. Trix, heeft ook gebeld. Goeiemag. Goedemorgen zou ik zeggen. Of goedemorgen. Hallo. Maar nou, die mevrouw is wel een beetje gelijk hoor. Want sommige dingen gaan de mensen veel te snel naar een dokter. En je kunt heel veel dingen verhelpen met uh, simpele dingen. Maar ja, dat moet je maar en, net weten, hè? Ja, ja. ja, dat is het. Je moet het eigenlijk ja, misschien lezen of van andere mensen horen. Ja. Ja, dat is wel zo. Kunt u, de, ook u ook de radio even zacht zetten? Ik ben en opgewekt. Ik werk nu al 40 jaar in de gezondheidszorg. En ik doe het nog met heel veel plezier. Ik kom heel even. Trix, vind je het erg om de radio. Heb je de radio aan te staan? Want je ja, echoot ja, een dat beetje. Als ja. je die even ja, uit kan dat zetten. Oké. Okay. Kijk. Ja. Kijk, dan, dan, dan horen we je maar één keer. Dat is wel zo prettig. Oh. Vertel je, nee. je hebt jaren zelf in de gezondheidszorg gezeten. Ik zit er nog steeds in. Oh, je zit, zit er nog steeds in 40 jaar in. Zo. Ja, ik heb altijd gewerkt. En, en ik ben 64 en ik werk nog steeds. En wat doe je dan? Ik doe stervelsbegeleiding. 24 uur zorg. Zo. Ik zzp'er. Dat is best, best heftig, denk ik. Indrukwekkend. Ja. ja. Nou, ik doe het met heel veel vreugde en heel veel plezier. En ik krijg er heel veel voor terug. Nou, ik denk dat mensen het ontzettend waarderen dat je dat doet. Absoluut. Ja. Absoluut. En ik heb en ik net het verhaal van jullie gehoord ook. en ik, Er wordt ook heel veel weggegooid in de gezondheidszorg. En de mensen, soms zijn ze echt het duper, soms komen er vier, vijf mensen aan de deur. Die zijn blij als ze dan een 24 uur zorg eindelijk hebben gekregen. Want, want jij doet natuurlijk, jij blijft veel langer dan. Ja, ik blijf soms drie dagen, ja. soms vier dagen, ja. En, en hebben die mensen dan over het algemeen nog andere zorg ook? Of ben jij dan op dat moment nog de dat enige? Dan ben ik helemaal alleen, ja. Hm. Ja, dan zijn kun je 24, ook... Ik ga nu, dus nu lig ik in bed, want het is nog niet zo ver, dus... Uh, ik kan nog rustig over uh, 's nachts gaan slapen. Maar er is wel en, uh, iemand die jij nu ook weer begeleidt dan? Ik, ik, ja. ik doe voor ze koken, ik wassen, ze, ik verzorg ze, ik maak een bed op. Beetje. Ja. En maar dan ook dan als, naar als de... ik in de wijk werk, zie, dan zie ik ook dus, uh, dus dat de mensen zo eenzaam zijn. Dan heb je een half uurtje voor iemand in bad te doen, snel, snel, snel, ja. en dan moet je weer weg. Ja, dat is eigenlijk het En dan, dan wat krijgen ze drie he? He? en dan hebben ze het gehad. Ja. ja. En het is gewoon in en in. in Triest. Hoe zou jij de oplossing zien? Heb jij een nou, idee? Er zijn te veel zorgbureaus. Veel, te veel zorgbureaus. Als ik zie hoeveel zorgbureaus. En allemaal kantoortjes, allemaal computers, allemaal planners. Ja. En die en zorgbureaus ik, van... die schakelen weer de mensen in en die verdelen het werk? Oh. Ja, die verdelen werk. Als je, eh, ook in een grote stad, als je de wijken verdeelt in, in stukjes hakt. En je maakt je gewoon de oude... Uh, ...kreuzen gebouwen En, je, en je, dan kun je de mensen met, met, uh, met de fietsbewijs laten gaan. Nu moet ik soms 16 kilometer rijden voor een oogdruppel ...naar een wondverzorging. En van dat en dat. Ja. Want wat die professor ook zei... ...je hebt niveauverschillen. Die mag niet meer, die mag alleen maar iemand in bad doen... ...en dan komt de volgende, doet de wond. En de volgende doet dat. Ja. Dus allemaal verschillende mensen... En dan denk ik van, ja, en allemaal die verschillende bureaus. Ja, dus dat kijk is... wat geld het kost. Ja. Die, die, die, die planners en die mensen achter de computers en de huur van de gebouwen. En, ja, dat is gewoon zo. en in een ziekenhuis ook de middenkaarde verdient heel veel geld. En op de vloer werkt het, het hard. En die moet op het hardst werken met mensen geld. Ja. Ja. Er kan zoveel bezuinigd worden, dat wil je niet weten. Gek hè, maar dat, dat, worden we al, dat zeggen we al jaren en toch gebeurt het niet. Nee, omdat de hogere mensen, die, die houden hun baantje wel. Die, ja. zijn, die hebben hun baantjes gekweekt en die zitten als, als raven erop vast. Ja. Dat is het gewoon. Trix, ik ga even naar onze vraag van vannacht. Ja. Hoe je nou kunt voorkomen dat je met de dokter... Op tijd naar bed gaan. Op tijd naar bed gaan. En en gelukkig zijn. En kijk om je heen hoeveel geluk een mens heeft. Als je ziet al die zieke mensen... Treur niet, wees eens dus gelukkig met de kleine dingen die je hebt. Kijk naar de natuur, ga de natuur in en leef ook iets meer langs de natuur. We zijn de natuur zo gauw vergeten. Ja. Dus eigenlijk Dat moeten is ook we... Zo. Nou ja, ik had het met Kim de Putters de over om naar, even naar de hemel te kijken en van de maan te genieten. Juist, het zijn de kleine dingen die je vaak doet. Ja. En mensen zijn heel veel materialistisch ingesteld. Het zijn de kleine dingen die je doet. En als je daarvan kan genieten, dan blijf je ook gezonder? Daar ben je van overtuigd? Absoluut. Treurig, treurig. Uh, stress. Stress maakt adrenaline vrij. En adrenaline vanuit de haanvaartjes. En deze alle ziektes krijgen. Ik denk dat... En hormonaal. Ik denk dat je door een, een regelmatig... Ja, ik heb geen rustig leven. Want ik, ik werk best wel veel. Mm -hmm. Maar toch... Ja... Je en dat op tijd naar bed, je dat ekenen, kun jij ook niet altijd gelukkig doen. Gelukkig zijn. Toch trek ze op tijd naar bed, dat lukt jou ook niet altijd. Nee, maar ja, ik pak toch mijn rust wel hoor. Ja. ja. ja. ja. Nou, dat ik, doe ik toch wel. Ik vind ja. het wel een hele mooie. En lachen, lachen is ook heel gezond hè. Absoluut. Vergeet ja. maar... het treur, ook al heb je verdriet, kun je nog gelukkig zijn. Dan kun je nog naar de kleine dingetjes kijken. Kijk, gaan we doen. Okay. Iedereen gaat nu naar het raam lopen en naar de maan kijken... om even van te Goed, genieten. Doe dat maar. En naar de sterren. En okay. doe maar een wens. Dat He? doen we. Okay. Bedankt, hoor. Doei. Dag. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Hoe zorgt u dat u gezond blijft en dus weg blijft van de zorg? Dat is eigenlijk de vraag waar we het vannacht over hebben. U kunt ook mailen als u het antwoord heeft. Graag natuurlijk. Casaluna@ncrv.nl En twitteren kan met hashtag Casaluna. Joop, goede nacht. Goedenavond. Dames en heren, Job, lukt het was mij. Nou, Uw, uw stelling was uh, over wat kunnen we daaraan doen om gezond te blijven, ja. toch? Nou, kijk, zijn, uh, die vraagstelling van uh, onderzoek, dat, <coughs> dat speelt ook nationaal uh, onderzoek naar dikke darmkanker. Mm -hmm. Wat kan je nou doen om dat zoveel mogelijk te voorkomen? Ja, misschien zit ik ermee, dat weet ik niet. Ik ben nogal. Ik heb ook 25 jaar in gezondheidszorg gewerkt, dus ja. kijk. Dan is het advies vezelrijk eten, ja. vetarm en veel beweging. Ja. Maar wat ik nu zie in die hele voedselketen, die voor mensen eigenlijk helemaal verpest is. Dat als je denkt aan die kiloknallers, dan daar zit zoveel penicilline in. In die voedselketen, vooral als je vlees eet, ik eet veel al vegetarisch, ja. dan denk ik het is bijna misdadig dat dat gewoon doorgaat en dat men ja, daarbij niet ingrijpt. Als je dat bij de supermarkt zegt, ja, dan kom je natuurlijk aan hun winst. Ja, ja. Dus die zijn daar niet blij mee. Maar nou, ik begrijp helemaal niet dat men daar niet... En, en, zeker als men kinderen heeft, hè, ik, ik ben 71, dus ach ja... maar dan denk ik, als je, als je uit de handen van, van, van, uh, van, uh, van de gezondheidszorg wil blijven... met name uh, betreft dat voor een groot deel de voeding... En ik vind het bijna, bijna misdadig, hoor. Dat men maar, daar... maar weten mensen het? Nou, er verschijnen artikelen. Ja. Ik heb ja, een artikel in de kippenbacterie. kan nu overal tegen. En rondom die kiloknallers is er natuurlijk heel veel discussie geweest. Ja, maar er zit de MRSA-bacterie in. Er zit dat in. En er zit ook in, in, in rundvlees voor een bepaald en in varkensvlees En noem maar op. En men gaat maar door. Maar wat, wat zou je dan zou je zeggen van je moet dat vlees duurder maken? Je moet het vlees verbieden? Wat is dan de oplossing? Ja, gewoon verbieden. Ja, weet u, ik, ik, ik ben, uh, ja, ik zit wel bij de, bij de groene, groene, ik ben ook liberaal genoeg. om Ieder moet maar zijn keuze erin maken. Ja. Maar ja, mensen hebben soms geen keuze. Je hebt een gezin met vier kinderen, je moet je hypotheekje beheuren. de nou ja, betalen. Ja. Dus dat snap ik allemaal wel. Dat begrijp ik wel. Maar ik vind het bijna misdadig dat men die, in die hele voedselketen daar geen aandacht aan besteedt. En ja... Is dat nou voor de overheid? Ja, nou, dan grijpen we allemaal alle lotmiddelen. En dan, dan lopen we naar die vrij verkrijgbare medicijnen. En, en ja, dat zijn allemaal lotmiddelen. En naar die uit nou, zalk verhalen. Ja. Nou ja. Ja, maar weet u... Dat, daar zit weer iets achter in de aandacht. Ik ben ook sociaal-pedagoog. Dus er zit ook iets in, in aandachtvragen, in tekort aan aandacht. Er zijn een heleboel factoren die meespelen in waarom je wel of niet gezond blijft. Ja. En daar kan je een heleboel aan doen, En met name in die voeding. Nou, als u ook zegt vezelrijk eten, ja. wat dat betreft, dat lijkt me ook wel moeilijk. Met alles en vetarm, dat speelt de commercie natuurlijk ook heel erg op in. Als je kijkt wat er allemaal met 0% vet en waar, waarvan alles op staat van met extra vezels. En ja, je ja. weet ook niet meer echt wat je nou moet geloven... en wat nou echt wel niet gezond is. Ja, je weet zelf al, als dat is vezelrijk wat vezels zijn... en dat je veel groene groenten moet eten... maar dan dient het volgende situatie zich aan. Als je met name in sla, die dus niet biologisch is... daar zit heel veel gif in... Dus die moet je die sla niet eten. Want dan, en dan bedoel ik met name, dat is mijn zorg, ondanks dat ik 71 ben. Wat zal het voor mij nog voor kwaad kunnen, ondanks de aandoeningen die ik heb? Dan denk ik, het is toch bijna misdadig dat men daar niet... de voedselwaardenautoriteit, weet ik, wat we allemaal hebben voor toezichthouders, de regering, de ding, dat men daar niet ingrijpt. Dat men zegt, nou, dat moet verboden worden. Ja. Ik eet uh, ook veel, soms uit, in de zomer, uit eigen moestuin. En, en, en dat soort zaken. Ja, mensen willen al. Het moet allemaal sneller. De kinderen moeten. Ik begrijp het wel. Nou ja, het moet goedkoop zijn, het moet zijn. Ik snap het wel. Het ja. moet steeds sneller, vlugger. En, en Ja, maar wat mijn kinderen aandoet. Mijn, want bij kinderen stapelt het zich. Ja. Dat ja. zijn stapelingsziekten. En dan denk ik. Ik begrijp. Ik, ik, ik snap er helemaal niets van dat men daarvan. Ja. Wezen, wie, wie moet daar de vinger aan de pols houden? Dat begrijp ik wel. Maar ik begrijp niet dat men daar die. Je moet gewoon vezelrijk eten. Nou, waar zitten nou vezels in? Ik ben trouwens benieuwd, morgen dan zit hier, uh, heeft Klaas Jeroen van der Sluistergast. Ja. En die is uh, docent in nieuwe risico's aan de Universiteit van Utrecht. En die onderzoekt volgens mij de, de gevaren en risico's van dit soort dingen. Van nieuwe uitvindingen, nieuwe middelen. En wat het daarvan eh, de orzaak, het gevolg kan zijn op ons leven, op onze gezondheid en dergelijke. Dus het zou best nog wel eens morgen aan de orde ook kunnen komen. Maar ja. dan hebben wij alvast een voorschotje erop genomen, Joop. Ja. Bedankt. Oké. Okay. En een fijne nacht. Ja, dank je het... Dag hoor. Dag. geweest, stoot men u nu van uw troon, hier reken ik af, schrap mij maar van uw lijst, hoe staat het met uw standbeeld? nog steeds hetzelfde stuk Speelt er nog Loren bedert met niemand de Belgische zangeres. We moeten haar dus nu officieel feliciteren. Want nu is het record verbroken door België. Van de, de langste formatie ooit. Hè. U heeft het vandaag of afgelopen dag ongetwijfeld gehoord. Was in handen van Irak. Daarvoor van ons eigen landje. Maar nu heeft België dus uh, het land. Is België het land wat nog lang geen formatie voor elkaar heeft gekregen? Goed, wij hebben het vannacht over hoe je gezond kunt blijven. En uit de handen van ziekenhuizen en Artsen. 0800 1121 is ons telefoonnummer. Er is al aardig veel gereageerd. Ook wat mailtjes binnengekomen. Sowieso een vraag van iemand over zijn kalknagels, teennagels. Hij zegt het lopen gaat niet altijd even eenvoudig. Weet iemand daar een goed middel tegen? Gezondheid begint bij goed op je voeten kunnen staan. Vertelt Peter dus. Nou, goed, als u een tip heeft, mail hem even naar kazaluna.ncrv.nl. Of twitter hem naar hashtag Casaluna. Vincent heeft ons een mail gestuurd. Die schrijft dat hij uh, zelden of nooit zelfs uh, medicijnen inneemt. Daar raak je namelijk immuun voor en dan helpen ze uiteindelijk helemaal niet meer. Zelf raak ik hoogstens één keer per jaar redelijk verkouden. Uh, hij zegt als een echte man voel ik me dan net alsof ik doodga, wat in feite natuurlijk ook zo is. Ja, dat is inderdaad zo'n mannending. Als ze ziek zijn, dan zijn ze ook gelijk zwaarzielig. Maar goed, dat is mijn persoonlijke nood. Uh, het enige schrijft hij wat ik dan doe is uh, mijn fruit en groenteinname iets verhogen en een medium rare gebakken biefstukje helpt dan ook. Prima. Verder nog een paar middeltjes. Cola werkt perfect tegen hoofdpijn. Zout opgelost in water. Dat opdrinken helpt tegen de meeste pijntjes... maar voornamelijk tegen maagzuur en buikpijn. Maar het helpt ook als je een wondje of zo hebt. Dat is na vijf minuten dan weg. Het enige waar hij nog naar uh, zoekt... is een middel tegen een lichte vorm van hooikoorts. Kijk, zo wisselen we wat gegevens uit. Uh, een tip tegen s'nachts kramp in de benen, schrijft Hetty de Klerk... is een timmermansveil onder de matras leggen en het is over. Ook een hele bijzondere. En Ellie Thewen die schrijft nog veel wetenschappelijke onderzoek hebben uitgewezen... dat mensen die een relatie hebben zich veel minder vaak tot een dokter wenden dan alleenstaande. Het is dus zeer aan te bevelen om een relatie te hebben. En vooral ook om die relatie leuk te houden en daarin te investeren. Als je dan ook niet rookt en niet te zwaar bent, dan is het helemaal geweldig. Nou, bedankt voor al deze tips. We gaan eens kijken of uh, Ellie aan de telefoon... Een andere Ellie is dan die van de mail. Ellie, goeienacht. Hallo, uit Geert-Ruidenberg. Het is zo, ik had gebeld. Uh, <clears throat> Ten eerste wil ik wel uh, met de vorige spreker ben ik wel eens met de gezonde voeding. Ja. Maar ik weet zelf, uh, en ik noem niet verder geen namen, uit een plaats uh, hier vlakbij, is een natuurvoedingswinkel, waar een vriendin van mij uh, heeft gewerkt... En daar werd de klant dus aardig belazerd. Want bij de versproducten als de datum verlopen was, werd hij weggehaald en een andere datum opgezet. Oh. Dus daar is ook nog kaf onder te komen ja. als jij ja. denkt dat je goed wil eten. En uh, uh, als je bij de consumentengids dus ook inderdaad onderzoeken leest uh, over gewone voeding en biologische dergelijke, Blijkt vaak de biologische dus ook niet erg zuiver te zijn. Terwijl je er veel voor betaalt. En waar ik zelf voor wel. Ik heb in het verleden voetvatten gekregen. Doordat ik zomers met een Esprendils liep en dat ging schuiven. En ja. uh, uh, geef ik, zei iemand tegen mij: Nou, dan moet jij uh, paardenbloemelk. Ik zei: Paardenbloemelk. Ja, als je de uh, steel doorknipt, krijg je die witte melk. Ja. Die smeer je op en dan wordt het zwart. En dat moet je een aantal keren doen en het wordt steeds kleiner. En ik smeer je kleiner. op je voeten? Op je voeten van de fratten. Okay. En het wordt inderdaad kleiner en geef ik het weg. En ik weet van een vroege vriendin, haar zoon, die was toen een jaar of tien. En die had fratten op zijn handen. En fratten moet je nooit gaan krabben, want die zijn besmettelijk. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander. Oh. Dus zijn handen zaten hartstikke vol. En toen zei ik, Luc, je moet je handen insmeren met paardenbloemmelk. Nou, hij keek me aan of uh, <laughs> water zou brachten. Ja. Maar hij deed het toch. En ze zijn allemaal weggegaan. Echt waar? Nou, ja. kijk eens aan. En... Uh, ik hoorde meneer wel over Klazien, uh, uh, uh, dat ik uh, denk, ja, je gelooft er niet erg in. En oké, okay, er zijn dingen die niet altijd werken, huismiddeltjes, maar er zijn ook middeltjes, huismiddeltjes die wel werken. Dus je mag het nooit 100% uitsluiten. Nee. Want er zijn ook in wezen tig dingen in de gezondheidszorg die ook niet altijd up-to-date werken. Nee. Maar heeft u dan toevallig ook nog iets tegen schimmelnagels? Daar was net een nee, vraag nee, over. Nee, nee, nee. Ik weet wel, als je een brandnetel uh, loopt en je hebt die bulten... als de weegdree moeten meestal bijgroeien groeien... of, uh, uh, hoe heet het... Uh, nou, we ik het even kwijt, verdorie. Uh, maar in ieder geval nog een ander kruid. Fluiterkruid of zo? Kruid, zeg je? Fluiterkruid? Nee, nee, geen, nee, het is geen fluiterkruid. Het is een paarsklein boempje. Ik kan er niet opkomen. Ik had het net in mijn hoofd. Maar als je dat blad erop smeert, dan is de brandige weg. Oké. Okay. Nou, hebben we die ook. En ook reuma is het bekend als jij met je handen, ik heb het, weet het van een vroege buurman, die had reuma en die ging met zijn handen in de brandnetels en er zit een bepaald zuur in. En dat werkt schijnt me tegen de reuma. Ja, maar dan heb je daarna wel heel veel jeuk waarschijnlijk. Nou, ik heb het er nooit over gehoord nee? hoor. Het, het schijnt me op het ene werkt op het andere toch positief. Dus uh, hou me te goede. Ik heb de ervaring gelukkig niet, maar ik weet het van die meneer. Nou, goed, dank u wel. Goedenavond en succes ja. met het programma. Verder. Bedankt hoor. Hetzelfde. Okay, <laughs> Fijne ja. avond nog. Dag hoor. Jack, goedenacht. Ja. Laten we beginnen met waar die mevrouw net niet op kon komen. Ja. Zuring. Wat? Zuring? Zuring. Als je brandnetel ziet, dan groeit er ook altijd zuuring in de buurt. Oké. Okay. En weegbreken. Ja. Zuring, het woord zegt het al, het zuur daarvan, hetzelfde als dat je brandnetel hebt en je doet er een beetje azijn op, dat werkt ook. Oh, -azijn. Ja, azijn werkt ook met muggenbeet, hè? weet ik toevallig. Ja, ja het dat is gewoon het zuur wat er ja. in de azijn zit, is een, een contra ja. voor, uh, voor de muggenbeet. Ja, dat ja, helpt wel iets. Het stinkt ja, ook maar... enorm. <laughs> maar goed, wat ja, u zelf? Ja? Dat was, um, ik ben een, een tijdje nogal vaak in het uh, Midden-Oosten geweest, ja. vooral in Egypte. Lang geleden overigens. Um, daar heb je zo om en bij de periode van Pasen... heb je wat zij noemen de 40-dagenwind. En de 40-dagenwind, die hebben wij heel af en toe hier ook nog wel eens last van. Want dan heb je die film van heel fijn stof, Sahara-stof, over de auto's liggen. En dat is een, uh, een uitvloeisel daarvan. Maar als dus de Sahara in Egypte overkomt waaien... dan komen er enorm veel oogziektes voor, ooginfecties. En om dat tegen te gaan... De, moet je sap gebruiken. En daar worden zelfs bij... baby's wordt er, uh, een druppeltje... een klein druppeltje... onverdund uiensap in de ooghoekjes gedaan. Dat brandt wel even. Ja. En ze huilen er ook heel erg goed van. Maar juist het verdelen door... dat er tranen komen... over het hele oog... vermijd je ermee dat ze... ooginfecties krijgen. Want uiensap schijnt dus een antibiotische werking te hebben. Oké. Okay. En, en dat doen ze daar veel? Vandaar dus ook die uienringen om de ja, oren wat ja. we eerder horen. Ja, dat, en je hebt uh, ook de opengesneden uien als je verkouden bent, hè? Die je dan ja, naast je bed ja, moet leggen. Oh ja. Ja. Ja. Ja. ja, zeker. Dat, uh, dat is toch die, uh, die antibiotische werking die ja. daarin zit. Ja. Ja. Ja. En verder uh, is er nog een grapje. We denken allemaal dat... Uh, dat die indianen in hun vrede het tabak hadden zitten. Mm -hmm. Maar daar zat dus Salie in. Sali Salie een... groeit weer veelvuldig op Amerikaanse prairies. Ja. En heeft een licht hallucinerende werking. Oké, okay, dus zo <laughs> dus ben je net een klein beetje van deze wereld af. <laughs> nou, niet zo erg dat je zegt dus van... Uh, Ze zitten wij zo als een kanalen om een kampvuurtje. Het maakt het leven dat net wat nou aangenamer. Niet. Ja, het maakt het wel enigszins aangenamer. Ja, ja. En waar helpt Sali? Ik heb thuis thuis zo'n zo boekje gewoon voor kruiden in je tuin. Daar staat ook bij waar je het in gerecht kan gebruiken. Maar ook bij ieder kruid. waar het wat voor medicinale werking het toegedicht krijgt, in ieder geval. Ja, ja, ja. Maar weet u wat dat bij Sali is of niet? Nee, nee. Nee. Nou, ga ik thuis nog eens even Dat gaan we eens opzoeken als ik thuis ben. Bedankt. Ja, het hartstikke leuk vanavond. We okay. blijven luisteren. Goed zo. <laughs> blijven luisteren Dag. dan. Dag hoor. Ja, we krijgen ook mailjes van iemand zegt van... Uh, luister, als er geen artsen waren geweest... dan uh, was ik allang dood geweest. Dus we kunnen nu wel neuzelen over allerlei middeltjes en dergelijke. Maar wees blij dat er artsen zijn. Nou, begrijp me niet verkeerd. Daar zijn we natuurlijk allemaal hartstikke blij mee. En uiteraard hebben we het niet over ernstige ziektes... en hele serieuze kwalen en dingen waar mensen mee zitten. Maar het zijn meer de kleine ongemakken, Zoals ik dat aan het begin van de uitzending zei. Waarbij mensen nu nog wel eens geneigd zijn om mee naar de dokter te gaan. En waar je soms hele eenvoudige oplossingen voor hebt. Daar hebben we het dus acht over. Niet over ernstige ziektes en afwijkingen, dat u dat in ieder geval goed begrijpt. 0801121 is ons telefoonnummer. Ed, goedenacht. Goedenacht. Vertel. Uh, ja, ik heb begrepen dat het niet alleen over kleine dingetjes ging, maar ik heb het tot anders opgevat. Oh, vertel. Uh, vertel. Het is namelijk zo, ik denk dat je ook een grote dosis geluk moet hebben in het leven, ja. met gezondheid. Dat heb ik over niet gehoord. Er zijn mensen bij die leven uitstekend gezond. En die krijgen toch iets vreselijks. Ik heb ja. een hele hoop mensen die leven vegetarisch, het op het benauwde af. En die krijgen de vreselijkste ziekte. Maar het is ook met mensen die soms heel goed sporten en heel veel bewegen. en die dan toch last van hun hart krijgen? Wat wel opgevallen is, en daar bel ik eigenlijk voor: de toekomst, onze kinderen. Hoeveel mensen gaan dan niet echt scheiden. en al die kinderen, de haarden van al die huwelijken. Die moeten opgevangen worden. Die gaan van papa naar mama toe, van mama naar papa. En die kinderen krijgen nou al maagzweren en toestanden. Dat zijn de patiënten van de toekomst. Ja. En daar moeten we ze iets aan doen. En daar, daar, daar helpen ik geen uieringen tegen, daar hebben we iets anders tegen. Ja. We moeten anders met elkaar omgaan. We moeten eens een bekijken welke verantwoordelijkheid we bijnemen. Maar goed, ja, wel als je dan het dan over die scheidingen lichaam. hebt. Wat? Ik begrijp wel wat u bedoelt met die scheidingen, maar ik heb in mijn omgeving zelf ook gezien dat op het moment dat er juist uh, een, een stijl uit elkaar ging, dat, dat het dochtertje was. heel erg opknapte. Tuurlijk, ja, dat kan ik ook. Ja, dus ken dat ook maakt meester. het moeilijker dat je daar nooit een eenduidig iets over kan... Ik ik maak ook niet één lijn voor iedereen. Nee. Alleen, daar zit ontzettend veel ongerief. Dat blijkt ook wel uit de scholen, al die... De mensen die het toch toe gehoord hebben, hadden allemaal huismiddeltjes van voorheen allemaal. Hè? En dan hebben we voorheen met mensen gehoord van ADHD en al die toestanden meer. Het zijn allemaal ziektes, dergelijke, denk ik, die gewoon voorkomen uit stress, uit spanning. De manier waarop de maatschappij georganiseerd is nu. Ja, het dit is, dit is allemaal... En dat kinderen dan maar eens een keertje een frietje eten. Dat ze maar een keer genieten. Ik vind het persoonlijk niet erg. Ik denk dat je ook een dosis... Echt een doos geluk mee moet krijgen in je leven. Wat denk u van onze ouders, wat die, die meegemaakt hebben? Wat die misschien ons overgeven aan, aan bepaalde genetische toestanden? Je kunt er zo weinig aan doen. Ja. Ik denk niet dat, dat, dat, dat, je, dat je alles kunt voorkomen. En zeker niet met bepaalde artikelen. Nou. Dat is een. Uh, ja, wat minder eenvoudig dan de grootmoedersmiddeltjes. Maar wel fijn dat u daarover gebeld heeft. en ah, Me verteld heeft. Oké. Okay. Goeienacht, Ed. Goeienacht. dag Ed. Dag. 0800-1121 heeft ook Jannie gebeld. Jannie, goedenacht. Goedenacht, met Jannie Jonker spreekt u. Ik heb een middeltje tegen kalknagels. Nou. Ik had namelijk zelf een kalknagel en kreeg van een vriendin de tip om tea tree olie te gebruiken. Ja, tea, ik... zoals thee Dat... in het Engels, ja. en tree boom. Ik krijg het echt net ook gemaild van, uh, van iemand. Dat is grappig. Ja, en... Ja. Uh, het is zo, je moet het twee keer per dag doen. Het zit in een pipetje bij het kruidvat voor nog geen twee euro. En je doet om de nagel heen, dus eigenlijk in de nagelriem. En onder de nagel doe je een beetje olie. En dat doe je s'morgens en s'avonds. En als je het goed volhoudt binnen een maand is de hele kalknagel weg. Binnen een maand. En ja. hij komt ook nooit meer terug? Hij komt helemaal niet meer terug. Want het is wel iets wat, hetzelfde was met voetschimmel ook, dat komt allemaal van binnenuit hè? Ja. Inderdaad, maar dit, uh, dit schijnt een of ander virus te zijn. Ik weet het niet precies. Maar bij mij, mijn kalknagels zijn helemaal weg. Nooit meer teruggekomen. Nee. Nou, Lois heeft echt precies hetzelfde gemeld. Ja. Die zei ook. T-tree, trusten. Ja, nou. Oké. Okay. Dan is bij Veel deze de vraag verder. beantwoord. Bedankt hoor. Dag mevrouw Jonker. Freddy, goeienacht ook. Goeienacht. Uh, ik heb iets meegemaakt met bijen. Ja. Ik zat in de tuin in de zomer. dus is een uh, rempje aan met van die spaghetti-bandjes. Uh, Komt een meneer naar me toe, of een buurvrouwtje... ...van, er zit een grote uh, uh, bijen... Uh, uh, uh, uh, ja, kor, uh, korf. ...zit uh, in de boom. En ik durf niet te gaan slapen. En ik zeg, nou ja, weet je wat, we gaan een, een imker halen. En die imker die, die haalt die bijen weg. Maar die zegt, nou, ik ben bang dat ik de koningin niet heb. Dus wil je even opletten, misschien morgen... hij zei, dan kom je op dezelfde plaats weer terug. En inderdaad, die meneer die kwam dus, die Imke die kwam. Hij zei, en is er weer opnieuw een tros? En toen zei ik, ik zou ook, oh, je ben het helemaal vergeten, dus ik kijken. Inderdaad, er hing een tros. Ze zei, nou, dan ga ik even gauw een korf halen. Ik zei, nou, ik zeg, moet je luisteren, ik zeg, ik heb ook een korf. Dat heb ik toen de tijd met zo'n ambtenaren, met zo'n oude arbeid, hoe noem je dat... Uh, ik weet het niet. Uh, ja, uh, daar heb je zo'n Mart met al die am uh, ambachten bedoel ik. Die ja? Ik kon even okay. op het woord niet komen. Okay. En toen hadden wij een keer, want we wisten dat zouden allemaal uh, uh, van die uh, houten kastjes zouden worden. Toen hebben wij zo'n originele oude uh, bijenkorf hebben we toen gekocht. Gewoon leuk, er zitten bij ons, de pianomuziek zit erin. Toen dus zei nou, ik, nou, dan maak ik het dan wel even schoon. Dan heb ik wel een, een korf voor je. Maar die man die dacht natuurlijk, nou ja, jij bent helemaal mee bekend. Hij zegt, nou als je nou een doek hebt, dan doe jij die doek eroverheen en dan zal ik die korf eventjes uh, op die uh, tros doen. Nou ja, ik ben helemaal ergens niet bang, dus ik sta daarbij. Net weer zo'n hemdje aan, met, dus je kan me voorstellen helemaal met blote armen en zo. En nou ja, hij doet die korf eromheen. En ik wil dus daar die doek om mee doen. Maar ja, ik ben daar niet zo handig in als dat Dus er vliegen wat bijen op, uh, eruit. En die prikken mij. Ik word zeker door vier, vijf bijen geprikt. Dus ik riep, "Auw, au. Hij zegt rennen, rennen. Hmm. Dus ik ren weg. En uh, oh, ik moet eerst vertellen dat ik dus had uh, een reuma in mijn arm. Okay. Dat moet ik eerst vertellen. Dat was, ja. Nou, goed. En ik ren weg. En uh, oké, okay, dus uh, zegt hij wel... Met... Uh, uh, ja, uh, Speza spul voor, als je bij, je, of bij insectenspul hebt, dat ik je dat op je arm doe. Dus ik zat daar vol mee, elke keer die... Op uh, het een achtige spul. Hij uh, wat? Azaron-achtig. Azaron, -achtig. azaron ja, ja. het is precies, het is Azaron. Precies. Ja, sorry dat ik hier op die Geef dag moet gekomen. Maar, maar ik ben benieuwd wat het nou met de reuma heeft gedaan. Ja, want... ja, ja, ja, ja maar dat komt. Maar, dus dat heb ik gedaan. Ik had geen uh, koorts s'avonds, dus ik hoefde niet naar het ziekenhuis te gaan. Nou, een paar jaar later wordt er op de, raad, op de televisie ook uh, allerlei hulpmiddeltjes van uien en allerlei toestanden. En toen zeg ik tegen mijn man, ik zeg joh. Ik heb eigenlijk al die tijd helemaal geen pijn in mijn arm meer gehad. Want als je geen pijn, geen pijn hebt, dan denk je er ook niet meer aan. Dus ik heb absoluut nooit pijn in mijn arm meer gehad. Na, na dat die ik bijen. Dus door al die bijen gestoken nou, ben. Onvoorstelbaar. Ja. En dan heb ik nog een klein dingetje, ook over een ui. Ja? Dat kreeg ik hier op een mailtje. Een gewone ui, dus in de schil, dus niet doorsneden, ja? gewoon in je kamer en in je uh, slaapkamer uh, leggen, dan krijg je dus dit jaar geen griep. Nou. Ik, heb het, ik denk dat het voor dus een hoop dat... mensen al te laat is. Die hebben we inmiddels achter de rug. Maar voor de ja. rest uh, moeten ze het nog even snel doen. Ik heb het in ieder geval uh, heb ik het gedaan. En ik heb nog geen griep gehad. En houden we zo. En Bedankt. Dat houden we zo. <laughs> Oké. Okay. Fijne ja, nacht hè. Sorry voor het gestotter. Het dat geeft niet. helemaal niet. <laughs> het, is het verhaal nog was naast. toch duidelijk? Ja. Ik ga nog snel naar, naar Hanneke toe. Freddy, goeienacht nog. En Goedemacht. Hanneke welkom. Hallo. Ja, hallo, Ik spreekt met Hanneke. Toch niet weer ik over hoorde... een ui hè. Ja. ja. <laughs> ik hoorde net eens over die ui die, waardoor je geen griep kreeg. Maar je kunt een ui of natuurlijk voor veel dingen gebruiken. Maar als ik heel erg verkouden ben en ook mijn ogenleden helemaal opgezet zijn... dan snij ik een heel klein stukje ui. Ja. Daar doe ik een klein stukje verbandgaas omheen. Dan maak ik er een soort tamponnetje van. En dan stop ik in elk neusgat. één. Oh, je stopt en binnen het echt een half in je neus? Uur, ja, binnen een half uur is het weg. Dan zijn ook die ogen weer gewoon, die oogleden. Helpt het ook nou als je enorm hebt geslapen en daar dikke ogen van hebt, of niet? Dat weet ik niet. Dat heb ik dat nooit wel eens geprobeerd? Dat zouden we nog eens kunnen proberen. <lacht> oh, echt waar? Ja. Dus, en... dus uh, dan is het niet zo dat degene die naast jou slaapt ook nog van die uien geur Nee, want dat, die ik ken ik, ik wel dat... inderdaad, dat je hem gewoon de, de openlegt ja. naast je bed. Maar dat is eigenlijk ja. hetzelfde effect. Ja, maar deze kan je natuurlijk ook op elk moment van de dag gebruiken. Ja, ja dat zie je. maar dan is echt een heel klein stukje voldoende. Ja, ja. Een half centimeter of zo. Echt een, heel, echt een heel klein stukje. Bovendien, als het te groot is, past het natuurlijk niet in je neus. Nee, nee dat is waar. Nou ja, het ligt aan hoe groot je neus gaat te zijn. Maar als ja. er ook nog een gaasje omheen moet, dan wordt het wat krapper, denk ja. ik inderdaad. Verder nog het tips? Het is niet charmant, maar het helpt heel goed. Nou ja, als je het s'nachts in bed is, dan is het niet zo raar. Nee, maar het kan toch? overdag natuurlijk ook. Ja, nou, ik denk toch niet snel dat ik er dan mee rond zal lopen. Ja, je kan ook gewoon een zout water, uh, dat, ja, dat zei mijn vader vroeger altijd... dat je een ja. bakje met zoutwater heet water, waar je zout in oplost... en dat moet je dan opsnuiven. Dat voelt echt heel erg naar, want dat, gaat natuurlijk helemaal, dat komt er in je mond weer uit. Maar dat helpt wel ja. om je neus ook weer open te krijgen. Ja, dat ken ik ook wel. Maar dan gaan niet je, worden niet je oogleden nog nee, dunner. Nee, nee, dat klopt inderdaad. Nou. Maar voor de oog hebben we dus de ui. Ja. <laughs> we hebben voor alles zo ongeveer de ui. Ja, dat is een heel nuttig iets. Ja, Hanneke, hartstikke bedankt voor het bellen. Geen dank. Okay. Welterust, hè? Ja, hetzelfde Daar. voor strakjes. Of gewoon lekker blijven luisteren naar Radio 1, dat kan natuurlijk ook. Nou, volgens mij hebben we een hoop uh, wondermiddeltjes voor buiten laten komen... maar de ui die eindigt toch wel met stip op nummer 1. Dat uh, mag duidelijk zijn. Dan uh, rest mij nog om vanmorgen de voicemail voor Klaas in te gaan spreken... want die zit dan hier. Dit is de voicemail van Casa Luna.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 En ik wens u thuis een hele fijne nacht. Blijf vooral luisteren naar Radio 1. Want zometeen is het tijd voor uw zuster. En Max is vandaag aan de beurt met Astrid. trusten of lekker blijven luisteren. Goeienacht in ieder geval. Dag.